Niet gedronken. We zitten in de woestijn, man. Dat betekent sparen en nog eens sparen, hoor je? Noodland. Wat interessant. Met drie hollanden. Als de piloot nou verdwaald is. Die zandheubers lijken allemaal op elkaar. Voor je het weet loop je in cirkels. Hoeveel water zit er nog in die jerrycan? Wat dan? Wat zijn we vergeten? De, de piloot heeft doorgegeven dat we naar Cairo vlogen. Ja? Hij heeft niet gezegd dat we een omweg over die oase zouden maken. We toch water hebben. Dat moet toch. Dus moeten we kuil graven. Een stukje plastic zoeken. kuil jij met je druppels. Houd toch op met die vitaliteiten. En bedenk wat goed. Nadenken. En niet vluchten voor de werkelijkheid. Ja. En dan denk jij op te lossen met dat negatieve gezemel. Het is niet negatief. ach oh, grenzen houd toch op. Wie zit hier de hele tijd te vertellen dat de piloot verdwaald is? Dat er geen hulp komt? En dat ze dagen nodig hebben om ons te vinden? Kleren aanhouden. Rationeren. In de schaduw zitten. Fout, fout, fout. Je moet gaan denken dat het vliegtuig komt. Wat is dat nou allemaal? Uh. Zeepakje, bekers, handdoekrekje, toiletrolhouders, wat is dat? Badkameraccessoires. Badkameraccessoires? Uh. Wat krijgen we nou? Je zei dat je projectontwikkelaar was. Een projectontwikkelaar? Je bent helemaal geen projectontwikkelaar. Uh, nou... Uh, Waarom heb je dat bij je? Voor de nieuwbouwwijken, ziekenhuizen, hotels, alles voor het badkamergebeuren. In Egypte? Egypte heeft toekomst. Behoorlijke bevolkingstoename. Er wordt flink gebouwd. Badkamers in Cairo? Ja, gisterochtend kreeg ik een telex dat onze concurrent een belangrijke cliënt zou bezoeken. In Cairo? Ja. Daarom moest je ineens weg en kreeg je dit vliegtuigje? Anders gingen de orders naar de concurrent. Concurrent? In metaal. Ach ja... Metalen badkameraccessoires, die heb je natuurlijk ook nog. Ja. Zoiets als deze handdoekring, maar dan van metaal. Ja, maar dan niet de 35-40, maar meer de 3300 series. Ja, ja, natuurlijk. Maar wat heeft plastic nou voor op metaal? Het is modern. Hier, neem dit planchetje. Gecombineerd met een grijze bekerhouder is het net porselein. Ja, ja. Maar dat plastic, hè? Is het niet een beetje onecht? Ach, wat is onecht? Het gaat erom of het sterk is en een beetje een leuke oogt. En sterk is het tegenwoordig doet kunststof niet meer voor metaal onder. Maar neem me niet kwalijk, ik ben er nog niet helemaal uit. Is metaal niet beter bestand tegen zeep, zout en zand? Het is absoluut onverwoestbaar. Het lijkt niet, plastic lijkt niet. Het blijft zoals het is. Metaal is veel gevoeliger voor klimaatveranderingen, plastic niet. Het verschiet niet van kleur, het verliest een glans niet en het creëert een... ...ontspannen aantrekkelijke sfeer. Ik weet het niet met die kleuren. We hebben ook meerdere series. De 3541. De 3542 Bahama beige. Kijk hier. Krokusblauw past weer goed bij de 3710. Of wit. Ja, wit, dat kan ook. Wit is modern. Vormen zijn zacht en het ontwerp is heel praktisch. In de 42-13. Dat ik toch de voorkeur geef aan metaal. Zoals u wenst, mevrouw. Ik wil naar huis. Ik wil ook naar huis. Renze. Renze. Ik wil ook naar huis. Jij niet? Wat doe jij hier eigenlijk? In de voestijn. Waarom ben je niet gewoon thuis? Jij reist helemaal niet voor je plezier. Heb je een huis? Waar woon je eigenlijk? Waar mijn vrouw is. Ben je getrouwd? Kijk eens, voilà. Water? Nee. nee. Brandstof. Juist. Een jerk. Rustig, toch, rustig. Eerst zoeken we wat lucifers. Die heb ik hier. Nou, kom op, wachten we wachten wel op. Kom, kom, we hebben alle tijd. Zoiets moet je rustig voorbereiden. Nu heeft het nog geen zin. Er is nog helemaal geen vliegtuig. I'm <laughs> sorry. Denk. Heb jij een ander idee dan? Een plan. Een goed plan. Dit is een goed plan. We hebben water nodig. We kunnen niks anders. Oh nee? Wat ben jij toch zielig en bekrompen. Jullie mannen denken dat jullie het altijd zo goed weten. Even een omweggetje langs de Ovaas. En kijk nou eens. Daar kon ik ook niks aan doen. Nee, wel nee. Schuif de verantwoordelijkheid maar van je af. Je was er toch ook bij? Je had toch kunnen ingrijpen? Maar nee, meneer was al lang blij dat hij dat vliegtuig zat. En nu zitten we hier. Ik ben het zat. Ik heb er schoon genoeg van. Ik eis dat er onmiddellijk contact wordt opgenomen met de buitenwereld. Dat kan niet. Oh, meneer weet het weer zo goed. Ik zal zelf wel eens even kijken. Waar zit dat apparaat? Dat is kapot. Doet het niet. Jij doe maar verder met je graven. Wie weet stuit je op een bron. Maar er is toch water. Eén, tweeën. Groeien jongens. Wat is hij nou? Lekker hier ...de Kairo's plassen. Eén, ja, Eén, Silaski, je moet me helpen. Hoe werkt die telefoon? Ik laat hem toch. Hij is ziek. Zie je dat niet? Twee, Ga mee, Silaski, doe nou rustig. Gaat mooi gelijk. Silaski, hou op! Uh, hij is toch niet. We zijn wel in Kaio. Ah huh? oh god. Ja hoor. Slapen. Nee, nee, dat kan helemaal niet. Op dit feest. Mijn afscheidsfeest. Iedereen is het toch. Iedereen. En Ik kan hier niet tegen. Ga nou maar slapen, Silaski. Nee, nee, dan ga ik niet slapen. Nee, nog maar, Moet gedanst worden. En getrokken. Silaski, blijf liggen. Twee goede open. Waar is de koeien. Ah, daar. Hier die fles. Daar zit benzine in, Silaski. U hoeft mij niet wijs te maken, meneer. Silaski, laat die tjelken ja, dat. Op, dat je. Je. Vandaag heb ik het nog als De fles voor dit bijzondere moment. Oh, oh. je nog eens. Op de zonen van de Hores. Juffrouw Feest. Ja. Dan gaan we. Alsjeblieft. Oh, zo, ga nou maar liggen. En op. Oh, serieus. Gezondheid. Nee! Niet doen! Silaski? Ah. Silaski? Silaski, wat doe je? Kom, Silaski. Kom. Je moet mee. Je kan hier toch niet zo blijven liggen? Ik ga weg. Ze gaat verdwijnen. Niet. Hier. Hier kunnen ze het vliegtuig de mensen nog vinden. Ze? Ze? De vogels. De gieren. Je had gelijk. Je had helemaal gelijk. Het is precies uitgekomen zoals jij het wilde. Nou begrijp ik ook de kuil die je steeds aan het graven was. Die was voor hem. Als je, alsjeblieft. Hoe, hoe kom je er nou bij? Oh, heel simpel. Vanaf het begin was jij het die zijn hoop systematisch de grond in inboorde. En toen hij helemaal gek van angst die benzine opdronk, hield jij hem niet tegen? We dachten dat het weer goed zou komen. Voor hem, ja. Hij had zijn beslissing al genomen. En weet je waarom? Omdat hij gek van angst geworden was. Ja. Omdat hij nergens meer op opbouwen kon. Omdat jij zijn hoop in wanhoop veranderd. Verslaat ja, slaat dat nou. Ik probeerde hem juist uit te leggen dat hoop geen zin heeft. Dat we wat moeten doen. Hij was bang. Verschrikkelijk bang. Dan moet je niet zo pessimistisch kletsen over water en dagen. Dan moet je juist relativeren. Als je dat niet doet, ga je eronder oh ja, relativeren. Grote toverwoord van de jaren tachtig. Salabim van de huispsychiatrie. Alles betrekkelijk maken. Verkleinen, wegwaffelen, Alle rottige gedachten. ...duizenden kilometer van huis gegaan... ...om die ellende nog een keer te moeten meemaken... ...dat bedrocht die vrouw een kul. Zes jaar... ...heb ik er zelf aan meegedaan. Terwijl mijn vrouw... ...elke dag doodsangsten uitstond... zie ze het allemaal relativeren... ...dat ze maar aan wat anders moest denken... ...niet zo somber en vooral positief. En daardoor heb ik nooit gezien... ...wat er voor negatiefs aan de hand was. Nooit heb ik echt... ...kunnen kijken, kunnen luisteren... ...altijd verwees ik haar wel naar de toekomst. Kom maar goed... Stranden maar op, hopen maar het beste van. Onzin! Zes jaar lang heb ik de werkelijkheid verlogend. En vooral mijn eigen angsten proberen weg te moffelen met mijn positieve geklets. Ik fluister daar sussende woordjes toe, bedolver onder de cadeautjes, dan maar mee op snoepreisjes. Als ze maar niet moeilijk deed. niet doen, niet doen, niet. Niet, niet, niet praten over verdriet of over angst. of Helemaal niet over de dood. Maar intussen was de dood haar wereld en een zes jaar om aandacht te smeken en zes jaar lang ontkend te worden, nam ze haar toevlucht tot de allerlaatste en de meest absolute vorm van aandacht. En haar wereld. Wat termijn, Precies twee maanden geleden is ze begraven. Word. Het mag niet stil worden. Nee. Ik heb het koud. Hoe kan dat nou? Kom maar. Kom maar onder de teken. Ga weer slapen. Waarom is het? U hebt geluisterd naar het tweede en laatste deel van het hoorspel Sahara door Manfred van Eyck. De rolverdeling: Vega, Kiki Koster. Renze, Renier Heideman. Silaski, Lou Landré. Productie: Genie van Duren. Techniek: Hans-Rikker de Koe en Ferry van Nimwegen. Regie: Johan Dronkers.